<laughs> Ze zeggen: "Wat lach je dan? Maar ik heb er net wat mee gemaakt. Kun je vertellen? Ik kom in de blanke tijd. Dat is een cafeetje. daar zitten allemaal van die huurkorsters. Hier je De kaartjes, het mouwjasje of de glazen Maar dan heb ik helemaal geen verstand verkaart. Maar... Dan zit er aan dat tafeltje een heel klein beeldje. Nee, nee, dat was nou geen beeldje om een hekel om te krijgen. Dat... dat was toen echt een gezellig Waar je zo met je hele hand overheen kan strijken. Dan zeg ik tegen ze, dat tegen die lange rode koetier En dan wijs ik op dat hultje. Toen zegt hij ze tegen me, wat bedoel je? Ik zeg dat jij nou je lekkerste harentjes. Toen zegt hij je lekkerste harentjes. Ik zeg ja. Kleine kopjes en dikke ruggetjes. Nou, daarom, ik heb er al vraag, dat beultje die vraag van doen. Dat is geloof ik al een en feit daar heb ik geen zelf van. Maar, nou heb ik wel eens van de wel gehoord, maar ik weet niet hoe de wel eruit ziet. En toen hij, hoe ga ik achter dat bultje staan? En dan probeer is je te slaan, nu is te slaan, Doe zei ik, ik beetje. even joh, nu is helemaal verkeerd. Ik zit nou op de wel van die speler. Ik heb niet Ik ben het niet Ik heb Ik het niet ik zeg joh maak je, ze met me beginnen, ik zeg tegen dat beulje, ik zeg oh, joh maak toch een ruzie, je zweet die willetjes uit, ik zeg tegen dat beulje, ik zeg, je zet die grote rug op, <laughs> ik zeg wat maak je dus, ik zeg joh je hebt al genoeg achter je rug vandaag. <laughs> Maar, dan moet je horen. Dan hebben de paasdieren gezegd, drink eens uit. En die kousiers hebben natuurlijk uitgebroken, maar dan wil ik weggaan. gaan. Ik heb in ieder geval gezegd, ik krijg er voor nu alles. Ik zeg dat klopt. ik zeg, oh nee, dan moet je er naar buiten. Ik heb nog gezegd, drink je naar maar niet voor mijn rekening. Ja.